Ik wil vader bedanken dat ik deze dag hier mag zijn en dat ik tot de gemeente een woord mag spreken. Ik ben niet gekomen om uw oren te wassen, zoals wel eens hoort, wel eens als een grapje bedoeld natuurlijk, maar nee, daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben gekomen om het woord van God te verkondigen. En ik denk dat er hier, als ik zeg dat ik de gemeente kom onderwijzen. Dan schiet ik misschien aan alle kanten tekort, omdat er hier toch nog, nog veel meer broeders en zusters een opleiding geniet. En dat misschien wel meer weet als dat ik weet. Maar nogthans, ik, ik ben dankbaar dat ik hier sta. Het thema van vandaag is hoe lees ik de Bijbel? Of wel hoe ik de Bijbel lees? Het gaat eigenlijk over mezelf. Je kan alle dingen op allerlei manieren lezen. En dat is eigenlijk een groot probleem. En als dat niet zo is, ik kan u, u bewijzen dat het wel zo is. Want anders waren er nooit zoveel opvattingen over een, of, over een verhaal die er geschreven is. Er zijn zoveel stromingen van het christelijk geloof, die van het jodendom afstam. En eigenlijk hebben ze allemaal gelijk. En eigenlijk ziet iedereen daar toch de waarheid in. Maar naar mijn mening is er maar één waarheid. Ik weet dat God het volk Israël de Torah gegeven en daarbij de profeten... En ook het Nieuwe Testament. Alles wat gebeurt in ons leven op deze aarde. Dat is het plan van God. Om ons terug te brengen naar zijn doel: het eeuwige leven met Hem. Dat is het eigenlijk ook onbedoeld. De mens is geschapen om Hem te aanbidden. Maar hoe kan het toch dat wij zoveel verschillende opvattingen hebben? Ik heb zelf ook moeten leren. En dat ging niet zo makkelijk. Ik lees heel moeilijk. Ik ben zeker een hele trage leerling. Het duurt lang voordat het tot mij in, in mijn hart komt. Dat ik mag begrijpen. En zeker dat ik het mag spreken. Als ik een brief lees die gestuurd is van iemand die op vakantie is gegaan naar Israël... Nou heb ik nog nooit zoveel brieven gehad, maar wel veel, veel kaartjes. Dan, uh, dan komt er van die kreten van, ik wil niet meer terug. En dat zegt mij eigenlijk meer dan duizend woorden. De mensen die hier vandaan naar Israël toe gegaan, die zijn zo blij dat ze daar willen blijven in dat land. Ik kan de rest wel bij fantaseren. En dat het waar is. En toen de mensen terugkwamen, is dat ook zo. Ze waren zo opgewonden, zo blij, dat ze de volgende keer weer teruggaan. Dus van het ene woord, zegt mij maar eigenlijk genoeg. Sommigen maken een zonnetje met 32 graden. U kent dat die, die, die, die, die, die kaartjes? Het zegt eigenlijk genoeg, dat is een teken dat, dat mensen naar de zin hebben. Maar er komen ook nog wel eens mailtjes van mensen die op vakantie gaan en die in de bus bestolen worden. Twee dagen in de ellende zitten. In een land waar je de taal niet verstaat. Dat de politie jou niet verstaat. Alleen op die wereld. Want je bent alleen op vakantie gegaan. En je man thuis gelaten. Ja, dat is tegenwoordig modern. Dat gebeurt. En dan. Kijk, en als je dan zo'n mail mag horen, mag lezen. Dan moet ik mijn eigen in, dit, in dat verhaal van het korte stukje die er geschreven is... mij eigen inleven in de persoon op dat moment... op die plaats waar ze zijn eigen bevindt. Dat kan ik. Dat moet ik ook. En dat is de manier hoe ik deze dingen lees. Ik probeer altijd terug te gaan naar de zender. In welke situatie ze zijn eigen bevindt. En dat kan in die korte woorden die ze, die, die ze schrijven. Ik heb wel eens een keer meegemaakt... dat mevrouw in Portugal zit... En die komen in de problemen omdat er een zandstorm hier is. En ze wil naar huis. Nou, Portugal is niet zo ver. Maar ik ben in staat om, om, om in, mijn, in mijn camper te stappen en daarheen te rijden om haar op te halen. Zo'n probleem is het niet twee dagen later zijn we thuis of drie dagen later. Maar sommigen zitten veel verder. Je kan dus van ieder kreet of ieder tekst die er geschreven wordt iets bij voorstellen wat ze daar meemaken. Al de brieven die er geschreven zijn in de Bijbel, is door iemand geschreven in bepaalde omstandigheden. Als Paulus een brief schrijft aan de gemeente Galaten, dat ik pijn heb als een vrouw die een kind moet baren, dan moet ik terug, dan moet ik helemaal terug van waar komt die brief vandaan? In welke situatie zit mijn broeder dat hij deze brief op deze manier schrijft? Wel Paulus schrijft namelijk een brief vanuit de gevangenis. Ik moet dus gewoon teruggaan naar Paulus toe die in de gevangenis zit. Ik weet niet of u wel eens in de gevangenis hebt gezeten, maar ik wel. Dan gaan de deuren die gaan dicht. En je zit daar in een hok opgesloten. En het leven buiten gaat gewoon door. Je bent afhankelijk van mensen die je op komen opzoeken. Maar als je in een ver land zit. Dan heb je heel goed problemen. Want dan komt echt niemand je opzoeken. Zo is het met Paulus ook. Hij zat onschuldig in de gevangenis. En hij is afhankelijk van de mensen die hem opzoeken. En zo is die brief in de gelaten gekomen. Het is een gemeente die hij heeft gesticht. Zo moet ik met alle brieven of alle, alles wat er, wat er staat... moet ik teruggaan naar de bron. Als ik het verhaal van Elia ga lezen... dan probeer ik daar lessen uit te halen. In welke situatie is hij dan in één keer zo angstig geworden... Voor die ic die held, Dan moet je eigenlijk eigen, helemaal teruggaan in zijn leven, en daaruit kan ik dus dingen uithalen. Waarom de dingen zo geschreven zijn, zoals er, ze er op papier staat geschreven. Alleen op die manier ken je de persoon en waarom die zo geschreven is. Als iemand zei, ik heb de Shabbat ontdekt, dan moet ik teruggaan naar die persoon, hoe dat precies zit. 40 jaar zondag gevierd. Als ik dat dus niet doet, dan heb ik een probleem. Want ik zelf heb altijd de Shabbat gevierd. Althans als ik hem vierd. Ik heb nog nooit op een zondag de Shabbat gevierd. Dus je moet weer teruggaan naar de oorsprong. Want mijn ouders, die waren namelijk sabbatvierders... en mijn grootouders precies hetzelfde. Dus het is niet zomaar dat God het geopenbaard heeft aan een bepaald persoon. Want hij heeft er altijd in de boeken gestaan. In de tien woorden nota bene. Dus ik moet teruggaan naar die mensen in welke omstandigheden ze zijn, uh, ze zijn gekomen om zondag te vieren. Omdat hun voorouders dat gedaan hebben, zijn ze tot geloof gekomen. En zo zijn ze dan toch naderhand, misschien na 30, 40 jaar, ze wat gaan vieren. Want het heeft allemaal met zien te maken. We moeten, iedereen, we moeten voor iedereen geduld hebben. En we moeten voor iedereen de voordeel van de twijfel geven. Om zijn verhaal te kunnen doen. Ook al denk je dat het niet waar is. Want je komt niet altijd van de, uit eenzelfde situatie. De situatie waar ik uit ben gekomen is dus niet hetzelfde als die van u. Laten we beginnen met een, met een tekst voor te lezen die in Matthäus staat. En dan wel in Matthäus 11. Dit is eigenlijk de tekst waar ik mee begonnen ben toen ik tot geloof kwam. Matthäus 11, vers 25. Hier komt Jeshua tot gebed. Hij bidt tot zijn vader. Te dien tijde, te dien tijde hief Jezus, Jezus aan en zeide: Ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Dat was een gebed die hij gedaan heeft, waar een ieder bij is. En toen ging hij verder met het gesprek. Ja, vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. En alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader.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 Waarom deze tekst? Ik heb geleerd uit deze tekst dat je geen professor hoeft te zijn. Je hoeft geen geleerde te zijn om God te aanbidden. Je hoeft helemaal niet zo slim te zijn. Iedereen kan lezen en verstaan wat hij te vertellen heeft. Hij heeft zelf... Heel wat dingen aan verstandigen verborgen gehouden. Want wijzen en verstandigen heeft hij verborgen gehouden. Maar hij heeft het wel gegeven aan kinderkus. Hoe moeten we dat vertalen? Hij heeft alles gegeven, of hij zal alles geven... aan een simpele zielen. Aan iedereen. Die het maar wil aannemen. Is het moeilijk... Niet voor mij. Voor mij is het echt niet moeilijk. En toch is er een groot probleem. En waar, waar is het probleem, de kern van het probleem? De kern van het probleem zit namelijk hier. Vers 29, 29. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat tegenovergestelde is trots. En ik kan u dus in één woord zeggen. een Trots is een groot probleem. De trots is namelijk een, een, een sluier voor onze ogen en voor ons hart. Een sluier op het woord van God. Dat doet trots. Ja, maar Louis, waar baseer je dat op? U zal het van mij horen. Trots is een heel groot probleem voor de mens. En veel mensen... die hebben die, die, hebben die trots... maar eigenlijk... hebben ze zelf niet eens door. En dat is eigenlijk het grote probleem. Laten we verder gaan naar... naar twee verhalen. Want daar wil ik namelijk over hebben. Een verhaal van een blinde. En hij staat geschreven in... Johannes 9... De blind geborenen. Voordat ik begin te lezen, ik zal ze niet allemaal lezen hoor. Wil ik u eventjes een verhaal vertellen hoe ik zelf ervaren heb met blinden. Een blinde, en zeker een blind geboren, geborene, die heeft nog nooit iets gezien. En in het land waar ik vandaan kom, daar kan ik veel over vertellen is een blinde als een melaats. En een blinde heeft maar één beroep. Dat is bedelen. En er zijn heel wat blinden. En echt waar, ik zal liegen als het niet waar is, als ze je aanraken, dan voel je iets smerigs tegen je lichaam aan. Want die blinden die gaan dan wel eens tegen jou aan met hun handen om iets te vragen. Ze zijn blind. Zo gebeurt het in dat land waar ik vandaan kom. Maar ook in Israël heb je heel veel blinden. En weet u, met een blinde is het namelijk zo, of je nou moslim bent of hindoe, of, het maakt niet uit of je nou christen bent of jood. Blinden, als je blind bent, dan is het een vloek van God. Zo was het in de tijd van Yeshua ook. Ze moeten helemaal niets van blinden hebben.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 nog zijn ouders. Maar de werken gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken, de werken desgenen die mij gezonden heeft... Zolang, dat, zolang het dag is. En er komt een nacht waarin niemand werken kan. Yeshua trapte helemaal niet in in die vraag die ze vragen. Hij gaat er helemaal niet op in. Maar zo zijn de gedachten van alle mensen eigenlijk in de wereld... Oh, blindgeboren, ook zal wel gezondig hebben. Er zijn nog heel wat ouders die een blindgeboren kind hebben. Wat heb ik verkeerd gedaan? Lieve mensen, het komt overal voor. Maar zeker niet dat je gezondig hebt. Want wij hebben allemaal gezondig. Deze bedelaar, die werd genezen. Yeshua mag slijk en smeert hem op zijn ogen... En hij stuurt hem naar Siloam om zijn ogen te wassen. En hij genas. Maar er is een groot probleem. Een groot probleem is namelijk Yeshua. Er is een obstakel voor het Joodse volk, voor het volk Israël. Ze moeten helemaal niets van die man hebben. Dus wat gebeurt er dan? De Farizeeën vroegen aan hem, wie heb je genezen? Hij zei, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik blind ben. En dat ik nu kan zien. Dat er alles mee te maken. Dat we de dingen zien. En waarom, waarom deed Yeshua dit? En dan nog op Sabbat ook. Om te provoceren. Om te laten zien dat hij de Messias is. Maar het is toch nog een heel groot probleem. Dus wat, we gaan dan maar naar zijn ouders toe. Om te vragen hoe die genezen is. Maar die ouders die durven niet te praten, want ze zitten in die synagoge. Ze hebben samen al bekonkeld: als ze Yeshua aannemen, dan gooien we gewoon de, de synagoge uit. En daar waren ze bang voor, want ze willen er graag bij horen. Laat me een stukje lezen: vers 20.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 Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden. Want de Joden waren reeds overeengekomen... dat indien iemand mocht beleiden dat Yeshua de Messias is... hij uit de synagoge zou worden verbannen. Ze waren angstig voor het volk. Niemand moet dan gewoon zeggen dat Yeshua de Messias is... Het was op dat moment, in die tijd waar ze in leven, waar deze geschreven werd, een groot probleem. Zeg niet dat Yeshua de Messias is, want dan heb je oorlog. Ik ga verder naar vers 33. Als deze niet van God gekomen is, hij had niets kunnen doen, want de farisees beschuldigen hem dat het niet van God kan zijn. Zij antwoorden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en wil gij ons leren? En zij wierpen hem uit de synagoge. Maar wat staat er eigenlijk hier? Omdat hij blind geboren is, is hij uit zonde geboren. Dan hoef je mij niet te vertellen, zegt het volk. Die het allemaal zo goed weten. Wil jij mij nou de les voorlezen? Je bent zelf blind geboren. Want zij weten wel beter, die Farizeeën. Vers 39. En Yeshua zeide: Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen. Opdat wie niet zien, zien mogen. En wie zien, blind worden. Dit, hoor, dit horen sommigen uit de fariseeën die bij hem waren. En ze zeiden tot hem, zijn wij soms ook blind? Jezus zeide tot hem, indien gij blind waart, zou gij geen zonde hebben. Maar nu, zegt hij, wij zien, daarom blijven u in zonde. Daarom blijven u zonde. Ik heb al eerder gezegd, het heeft allemaal met zien te maken. Als we de dingen niet zien dan hebben we een groot probleem. Maar God heeft ons alles gegeven. Hij heeft zelf gezegd, wanneer je iets nodig hebt, bid tot mij en ik zal het je geven. Zie dan zo, als je bidt, dat je al ontvangen hebt. Zo staat het dus ook geschreven. Als we dingen niet weten, kunnen we gewoon bidden, kunnen we hem vragen en hij zal het geven. Zo eenvoudig is onze God, want hij heeft ons de geest gegeven, zegt hij. Dit is dan een verhaal van een blind geborene. Maar ik heb nog een verhaal, wat ik met u wil delen. En dat is het verhaal van Bartimaeus, Marcus 10. De genezing van Bartimaeus, vers 46. Jezus was op weg naar Jeruzalem. Met vele mensen met hem. En vele mensen met hem. En ze kwamen te Jericho. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schade uit Jericho vertrok. Zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, een blinde bedelaar aan de weg als je dit leest dan moet je je eigen afvragen waarom het zo staat geschreven dat de zoon van Timaeus Bartimaeus een blinde bedelaar de zoon van Timaeus ik ben achtergekomen dat Timaeus sowieso geen jood is hij is een Griek. En wat heeft dat daarmee te maken? Nou, zijn hele doen en laten. Lees maar. En toen hij hoorde dat Yeshua van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, zoon van David, Yeshua, heb medelijden met mij. Heb medelijden met mij. Of wees mij genadig. Het is goed om deze, dit te lezen uit verschillende bijbeltjes. Niet alleen uit de MBG, want het staat hier echt heel zwak ingeschreven. Maar goed, dit is een bijbel die populair is onder de christenen. Daarom lees ik er ook in. Maar lees alsjeblieft ook in andere bijbeltjes. En dan wordt het echt heel anders geformuleerd. In deze tijd... Als je dit zo uitspreekt zoals Bartimeus dat gedaan heeft, zoon van David, Yeshua, heb medelijden met mij. Dat is als vloeken in de kerk. Niet als je dit, deze, deze, dit verhaal bestudeert. En velen bestraffen hem omdat hij zwijgen zou: Zwijg! Hou je mond dicht! Zo staat het niet geschreven, maar er staat heel netjes geschreven. In prachtig mooi Nederlands. Prachtig mooi Nederlands vertaald. Die blinde, die is zeker niet koosje, monhouwe. Zo staat er in heel veel bijbeltjes geschreven. Doch hij riep des te meer, zoon van David, heb medelijden met mij. Nog een keer, keihard, schaamteloos. Het kan hem helemaal niks schelen wat de mensen zeggen. Het is geen Jood. En Yeshua stond stil en zeide, roep hem. En zij riepen de blinden en zeiden tot hem, houd moed, sta op. Hij roept u. In andere bijbeltjes lees je van, je hebt massel, je hebt geluk gehad, hij roept jou. Kom maar. Zo is het. Dit, dit, dit is zo zwakjes, zo zwakjes opgeschreven, opgetekend. Maar goed, we moeten ermee doen. Hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Yeshua toe. Dat is mooi. Het is echt mooi. Moet u maar eens proberen uw ogen dicht te doen, op de grond zitten, uw ogen dicht doen. En op een gegeven moment hoor je Yeshua. En Yeshua zegt, kom maar. Hij sprong, hij sprong, staat erop, hij sprong op om naar hem toe te gaan. En Yeshua antwoordde en zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? Wat wil je van me hebben? Wat verwacht je van me? De blinden zeiden tot hem, Rabuni, rabbi, meester. Dat ik ziende worden. Maar ik heb andere vertalingen ge gelezen. Daar staat het anders in. Dat ik weer kan zien. En in merendeel staat het op die manier geschreven. En ik wil niet zeggen dat het waar is. Ja maar Louis, wat maakt dat nou uit? Het maakt voor mij heel veel uit. Of het nou dat ik weer kan zien of dat ik kan zien. En deze man is niet blind geboren. Hij is blind geworden. Heb ooit kunnen zien. Je kan het hier niet uithalen. Maar goed. Het is misschien voor thuis om te bestuderen hoe het precies eigenlijk is. Rabuni, Dat ik ziende worden. En Yeshua zeide tot hem. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. En in die andere bijbel stonden, terstond kon hij weer zien en, en volg hem de weg, waarheen naar Jeruzalem. Staat hier niet op, maar staat wel in de andere bijbeltjes. En dat klopt wel, want ze waren op weg naar Jeruzalem. Hij volgde hem. Dat zijn soms de kleine dingetjes die het bij mij moeten doen. En uh, en dat speelt bij mij dus wel een hele grote rol. Want als ik het vermogen niet heb gekregen om de dingen te kunnen zien in het woord van God, dan kan, ik dus niets, dan kan ik er niets mee. Dus het is wel belangrijk of hij nou weer kan zien, of hij ziende is geworden. Want in Johannes hebben we zo net gelezen, dat er ook toch de mogelijkheid bestaat dat je blind gaat worden. En dat is toch erg, echt heel erg vervelend. Ik wil met u nog voor, het, voor de laatste tekst naar de Korinthe en wel naar 2 Korinthe 3. De Bijbel lezen is voor mij als ademhalen, als leven. Elk moment wanneer ik de gelegenheid heb, grijp ik naar de Bijbel. En dan probeer ik te lezen en te verstaan. En ik weet alleen maar dat ik de dingen zal verstaan als ik doe wat ik versta. En anders zal ik niet groeien. Ik ben eigenlijk een fan geworden van de apostel Paulus. Hij heeft zijn leven gegeven om het evangelie te verkondigen aan de hele wereld. Maar eigenlijk stond hij er alleen voor. Niemand heeft hem geholpen. En naar mijn mening is er meer aan de hand in de tijd van Paulus als dat wij verstaan hebben... Paulus is geroepen door Yeshua als werktuig om het evangelie te verkondigen aan alle mensen. Toen hij een probleem had, toen is hij na drie jaar apostel te zijn naar Jeruzalem toegegaan. En ik las in zijn brief dat hij slecht één persoon heeft gezien. Dat is de broer van de meester zelf, van Yeshua en Petrus, Kefas. De andere apostelen is hij niet tegengekomen. Paulus is een hele populaire man in zijn tijd. Toen hij de christenen achterna volg, kent iedereen hem, iedereen hem, maar toen niet Yeshua aanvaardt, ken ook iedereen hem, wie die is. De geruchten gaan als een lopend vuurtje. Maar hij schrijft in zijn brief... ...en aan de toon kan ik horen... ...dat hij zeer teleurgesteld is. Want toen hij daar kwam, in Jeruzalem... ...heeft hij maar twee man ontmoet. Dat is Petrus. En de broer van de Heer staat er geschreven. Ik heb zelf ook de ervaring hier in deze gemeente. Als wij iemand uitnodigen uit Jeruzalem of uit, uit Israël. En hij komt dan. Dan is die zaal vol. Tot aan de muur. We hebben ze gehad tot in de hal hiernaast. En de, de stoelen die staan, die staan dan hier. Die beginnen dan hier. Zo druk is het dan. Maar toen Paulus daar kwam. Drie jaar daarna. ...werden er maar twee apostelen. Ah, oh, dan kunnen we denken van... ...ze waren aan het werk. Dat kan dan. Maar ik denk dat het voor Paulus... ...een grote teleurstelling is. Uh, althans, ik denk niet. Maar zo versta ik dat. En zo, zo... ...zo lees je dat. Die toon die hij dus zeg maar zegt... ...zegt boekdelen. Hij is teleurgesteld dat hij daar kwam. Want hij had er maar twee ontmoet. Van de twaalf. En toen hij veertien jaar later weer terugkomt naar Jeruzalem, toen hebben ze hem gevangen genomen. Einde verhaal van Paulus. En toch geloof ik dat de hele Bijbel, het hele boek, geïnspireerd is door de Heilige Geest, het woord van God is. Het is een plan die God heeft gemaakt met de mens van vandaag en van toen. Sommige dingen zijn blijven en sommige dingen niet. Ik kan met een voorbeeld komen van de, van de slang. met Die koperen slang. Dat iedereen die gebeten wordt door de slang. Moet zien op, de, op, die, op die slang. Dan blijft hij er leven. En dat was ook maar een voor, van voorbijgaande aard. Het gaat voorbij. De mensen hebben dat toen gekoesterd. Hebben de tempel ingebracht. En een of de koning heb hem vernietigd. God zij dan. Want dat was echt niet de bedoeling. De bedoeling was dat hij in de woestijn gebruikt zou worden. Wanneer een ieder door, die slang, door een slang gebeten wordt. Laten we naar 2 Korinther 3. Dan wil ik dit in twee talen lezen, twee vertalingen. Maar laten we beginnen met de MBG. Vers 12. Dit haal ik nu uit de context, maar u moet thuis maar de hele context lezen. Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van de oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnen. Ja, tot heden toe ligt telkens, wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Maar telkens, wanneer iemand zich tot de Heere bekeert, tot Yeshua wordt de bedekking weggenomen. Ik wil u voorlezen uit het boek 3 vers 12. Omdat wij hiernaar uitzien, kunnen wij Gods boodschap met grote vrijmoedigheid brengen. Dat is een groot verschil met Mozes, die een doek over zijn hoofd droeg... zodat de Israëlieten niet zouden zien dat de glans langzaam van zijn gezicht verdwijnt. Niet alleen... Het gezicht van Mozes was bedekt, maar ook de gedachten en het inzicht van de mensen. Zelf nu nog ligt er als uit de boeken wordt voorgelezen over de gedachten van de Joden en een, een dikke sluier. Zij begrepen niet wat er eigenlijk staat, want deze sluier van onbegrip wordt alleen weggenomen door het geloof in Yeshua. Ja, ook deze tijd zijn zij verblind. Ook. Ik herhaal. Ja, ook in deze tijd zijn zij verblind. Als te lezen wat Mozes geschreven heeft. Maar als iemand zich tot de Heere bekeert, wordt de sluier weggenomen. En de Heere die Gees is, die leven geeft. En waar hij is, is vrijheid. Wij geloven. Of wij. Gelovigen hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels die schitterende licht van de Heer weerspiegelen. Terwijl zij, terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken. Het is een heel proces. We gaan steeds meer op hem lijken. Wij worden niet zomaar navolgers van Christus, maar het is een groei. Ik vind het heel belangrijk dat wij dit allemaal weten. Jeshua niet aannemen is een groot probleem. Want dan word je blind. Maar niet alleen maar de Torah wordt bedekt. Maar ook onze harten, ook onze ogen. Wij kunnen het gewoon niet meer verstaan. Zo schrijft Paulus dat. En misschien aan ons om te oordelen van wat staat er nou eigenlijk precies. Het is belangrijk dat, dat wij mogen zien wat er staat. Het is toch te bizar voor woorden, deze teksten. Je kan de Bijbel wel lezen, maar je zal hem bijna niet kunnen verstaan als we Yeshua niet aannemen. Dus zullen we blind blijven. Daarom is de bijbelezen ook heel erg belangrijk. Wij hebben namelijk een probleem. Ik heb vroeger bij ieders autosport die ik deed, heb ik nog wel eens zo'n puzzeltje. U kent die puzzels wel. Ik leg er op een tafel, leg ik twintig artikelen neer. En dan leg ik daar gewoon een laken eroverheen. En dan roep ik er eentje en dan haal ik die laken weg dan laat ik hem vijf minuten zien wat hij gezien heeft. En als hij klaar is, dan leg ik hem weer neer, die, die lagen. En dan laat ik hem opnoemen wat hij gezien heeft. Dan komen we niet verder. Zo is het met onze geheugen. We kunnen soms een deel lezen uit de Bijbel. En dan beweren we dat er iets, er staat geschreven. Maar er staat ook geschreven. En dat moeten we niet vergeten. Er staan zoveel dingen geschreven in het woord van God. Maar er staat ook geschreven over datgene wat er geschreven was. Dus we moeten constant alert zijn met wat we horen. Er zijn heel wat dingen die we gehoord hebben. Geestelijk hebben verstaan. Die totaal niet van vader komen. Totaal niet van vader komen. Gewoon een dwaal. Maar die hebben we in geloof aangenomen. Later weer verworpen. Dat blijkt wel. Dank u wel voor de aandacht die u, die u hebt gegeven. Als u de Bijbel leest, lees dan de Bijbel. Leer de schrijver kennen. En ga terug naar de positie, naar de situatie waar die zich eigenlijk bevindt. Ik ben sowieso nooit iemand. Die zijn emotie of oorlog voert door deze microfoon. Ja, ik ben een emotioneel wezen. Maar dat is Paulus ook. Die is ook een emotioneel wezen. De brieven die hij stuurt zijn meestal brieven die uit de gevangenis komen. In zijn gevangenschap heeft hij brieven geschreven. Hij is ook heel wat kwaad geworden. Hij is echt heel wat boos geworden. Hij heeft heel wat woorden gezegd die hij, die ik niet zal zeggen. Absoluut niet. Maar gezien de situatie waar hij zich in bevindt, kan ik me best voorstellen dat hij dat, uitsprak. dat hij dat uitspreekt. Zover wil ik niet gaan. Amen.